Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Kankerpatiënten hebben de laatste jaren meer kans om te overleven. Volgens het Kankercentrum overleeft twee derde van de mensen met kanker de eerste vijf jaar. Dat komt door nieuwe behandelingen en het verbeteren van het stellen van diagnoses. Ook wordt kanker door bevolkingsonderzoeken eerder ontdekt. Die onderzoeken zijn er bijvoorbeeld voor borstkanker en baarmoederhalskanker. Bij een aanslag in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Er ging een autobom af naast een café waar mensen de finale van het EK voetbal aan het kijken waren. De schattingen lopen uiteen van 5 tot 11 doden. De aanslag is nog niet opgeëist. En een nieuw hoofdstuk in een lange rel rondom een belangrijk Nederlands IT-bedrijf. Centric heet het, opgericht door ondernemer Gerard Sanderink. Hij werd twee jaar geleden uit de zaak gegooid... omdat de rechter twijfelde aan zijn geschiktheid om de toko te runnen. Veel mensen denken dat Sanderink zich laat beïnvloeden door zijn vrouw, Rian van Rijbroek. Over haar is ook een bekende podcast gemaakt. Centric is nu overgekocht door een groep investeerders. Oud-Formule 1-coureur Ralf Schumacher is uit de kast gekomen. Op zijn Insta deelt hij een foto waarop hij met zijn arm om zijn partner staat... met daarbij de tekst dat het leven mooi is met iemand met wie je alles kunt delen.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 De 22-jarige zoon van Schumacher heeft ook gereageerd. Hij zegt onder de Instapost dat hij blij is dat zijn vader iemand heeft gevonden... waarbij hij zich blij en op zijn gemak voelt. Hij zegt dat hij 100% achter hem staat. Het weer nog. Vanavond kans op wat regen en onweer. Maar tot die tijd is het droog en flink zonnig. Het wordt maximaal 22 tot 28 graden. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Korte file in Noord-Holland op de A9. Alkmaar richting Amstelveen. Voorknopen tot de Polderplein staat 3 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Zandvoort heeft het. Ja, Zandvoort heeft het. In Zandvoort leeft het. En jij, en jij. En jij. En jij beleeft het. Kom op, kom op.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 Tweede uur. Daar zijn we weer, Thomas. Mugie was weer uh, geweldig. Uh, zoals besproken gaan we praten over zwemles in zee voor kinderen. Jolanda Pol zit al naast mij. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, zwemmen in zee. Wat, wat is er uh, verschillend aan met zwemmen in een zwembad of zwemmen in zee? Nou, in zwemmen in zee uh, heb je te maken met stroming natuurlijk. Wind, uh, golven. Nou, hebben we hebben ook wel een golfslagbad hier bij Center Park. Maar uh, in zee is dat toch even, voelt het toch even anders aan als dat uh, geautomatiseerde. Dus ja, daar uh, gaan we mee aan de slag. Uh, kinderen leren straks zwemmen in een uh, strak zwembad. En um, ja, dit uh, is toch even anders voor ze. Vaak is het ja. wel een beetje schrikken ook. We hebben het er net al even over gehad <gacht> dat je vroeger leerde je als, als jeugd... met de hele groep die naar het strand ging om op elkaar op te passen... leerde je het van elkaar? Uh, na de golven pas lagen en dan weer even rustig aan gaan doen. Uh, zit dat in jouw lespakket, dat je, dat je zo de zee bekijkt? Nou, nee, niet echt. Ik, uh, ik laat kinderen ervaren wat de zee met je kan doen. Dat is het eigenlijk. We beginnen heel simpel, in de branding zitten... en dan je benen recht vooruit en dan komt er een golf. Ja, wat gebeurt er dan <laughs> ja, met, gebeurt met, er, je ja. met je benen? Ja, dan spoelen ze naar de zijkant vaak. Of je valt achterover... En uh, de kracht van water is uh, vaak uh, onderkend. En uh, ja, dat probeer ik ze een beetje wijs te maken: dat water gewoon heel sterk is. Het ziet er, er ook... heel vriendelijk uit, maar. Ja, ja, ja maar <coughs> dat is het dus ook. Hè. Ja. We hadden het net ook over, over muiswemmen en zo. Komen er ook kinderen die al een diploma hebben? Of, of zijn het echt kinderen die nog nooit. Uh... Nou, het is verplicht om een A-diploma te okay. hebben, minimaal. En het varieert van, nou zeg maar, een jaar of zes. Vijf en een half was de jongste die ik gehad heb. Die had net zijn A. En tot 12, 14 jaar. Dus uh, ik heb ook hele variërende groepen. Van klein naar groot. Je doet het als bedrijf, hè? zie Clinics. Ja, uh, Swim and Fun. Ja. ja. Uh, uh, krijg je daar veel inschrijvingen op? Of? Uh, we hebben momenteel iets lopen via uh, sportservice. Oh ja. En dat loopt bij Noord-Holland Actief. <coughs> En daar kunnen mensen zich op inschrijven. En dat wordt allemaal... Uh, ja, de gemeente die sponsort dat, zeg maar. En uh, ik heb nog vier plekjes over. Dus het loopt, oh. loopt storm. Ja, het is een vier plekjes over, voor wanneer? Uh, de laatste week augustus, volgens mij. De laatste, uh, ik doe het binnen drie weken. Een tijdsbestek van drie weken heb ik vrij van mijn werk. Van mijn gewone werk. En binnen die drie weken doe ik die c geven. Die uh, drie weken, uh, hoe vul je die op? Uh, nog een klein beetje werk. En uh, twee dagen heb ik nu ziekclinics uh, lopen. Op woensdag en op vrijdag. Met dezelfde groep? Uh, nee, ik, ik doe het alleen, zeg maar. En ja, maar je krijgt dan kinderen, bedoel ik Nee, je krijgt acht kinderen ja. per keer. Dus uh, ik krijg s morgens om tien uur een groep. En smiddags om één uur een groep. En dan de dagen daarna weer andere groepen. Het is oh, maar dus... één keer. Het oh het is dus een... één keer? Ja, het is een clinic. Dus het uh, duurt ongeveer 90 minuten. En in die 90 minuten... Uh, Ga je Gaan de zee. aan de slag. Ja. Ervaar je wat de zee met je, je. kan doen. Ja. Hoe is de reactie van, uh, van de deelnemers? Uh, heel enthousiast. Ja? Ja, de kinderen, nou ja, De kinderen zijn altijd blij. Met water en zand is genoeg, hè, zeg ik altijd. En uh, ja, Ik probeer het ook een beetje kinderlijk te houden. Dus niet te moeilijke woorden gebruiken. Nee. Uh, simpele vraagjes stellen. Wat is je lievelingseten? Daar beginnen we meestal mee. Een beetje... Mekaar naam leren kennen. Mm -hmm. En zo gaan we dan langzaam pakken aantrekken. Want uh, dat is voor kinderen soms ook de eerste keer dat ze een wetshoed aankrijgen. En ja, dan gaan we de zee in. En dan gaan we ervaren wat de zee doet. En dan gaan we weer eruit. En weer erin en weer eruit. En het gaat een beetje heen en weer. En tussendoor eten we wat, drinken we wat. Waarom hebben ze eigenlijk een wetshoed aan? Uh, ja, daar ervaar je dat je ook geteeld wordt door een wedzoet. Oh, dus als okay. je gaat liggen in het water... je hebt een wedzoet aan... dan kan je, je, je veel makkelijker drijven. Mm -hmm. ja. En ze krijgen een zwemboei te leen. En met die boei, op die boei kan je liggen, drijven. En je kan er ook mee spelen. Je kan lekker in de golven erop gaan liggen... en terug racen naar het strand op een golf. Dus ja, ja. een beetje bodyboarden, een beetje uh, bodysurfen. Dat doen we ook. Merk je... Dat de, de kinderen enthousiast worden voor de zee, omdat ze daar uh, nu ook een beetje de, de, de spelervaring en het gevoel van de golf hebben gekregen. Ja, ja, dat merk ik wel. In eerste instantie is het altijd een beetje aftasten. En dan doen we wat oefeningetjes, bijvoorbeeld naar beneden duiken en met je handen, twee handen een zand. hap zand pakken. Nou, dat is voor kinderen soms, <laughs> soms al een heel dingetje. En, uh, dan Kom je er ook nog achter dat het water heel zout is? <gif> dat is voor buitenstaanders. Kinderen uit Zandvoort zijn het gewend. Maar ik heb ook kinderen gehad uit Utrecht. Uit ja, de, uh, nooit, die waren hier op vakantie. En die hebben nooit de, de waarschijnlijk, zee, waarschijnlijk niet. Ja, en die, plp, zout water. Ja. Ja. Dus ja, dat uh, probeer je een beetje los te houden. En gezellig en leuk. Maar, en ondertussen leerzaam. Dat, dat, dat, dat is dus ook zo. Als je, als je uh, spelende geen rol in ja. het water hebt, dan moet je er niet in. Nee, nee, nee, nee. Spelende wijze leren, dat is eigenlijk het, de, de insteek. Oh, je had nog wel uh, plekjes voor, uh, vier plekjes voor augustus? Ja, vier, vijf plekjes zijn nog open. Dat gaat heel snel. En, en hoe, hoe kunnen en, ze je opgeven? Uh, via uh, noordhollandactief.nl, daar kan je inschrijven. En naar alle waarschijnlijkheid ga ik ook op de zondag nog aan het werk. Top. En dat wordt dan via mezelf. Dus via uh, ja, mijn telefoon, dan stuur je een appje en dan kan je je aanmelden. Dus normaal is het via Noord-Holland sport. Noord-Holland actief. Noord-Holland -actief, ja. actief. en daar kan je je op uh, inschrijven. En dat geldt alleen helaas voor kinderen uit Zandvoort. Omdat dat door, door de Zandvoortse ja. gemeente wordt gesponsord. En daarnaast wil ik ook andere kinderen de gelegenheid geven. Dus als jij hier op vakantie bent. en je woont in een hotel tijdelijk. en je ziet aan een dat liggen van mij. Nou, pak hem mee, bel me op, app me en dan uh, kunnen we aan de gang. Als iemand van buiten komt, wat, wat moet hij betalen dan? Hij betaalt 35 euro per les, per kind. En daarbij zit inbegrepen de huur van het wetshoed. Ze krijgen wat een koekje, een drinkje. Ja, ja. En aan het einde krijgen ze een officieel zwemdiploma, open water zwemmen. Die ik, uh, in de covid-tijd heb ik dat zelf gehaald, zeg maar. Ja, ja. ja Ik denk, ik moet toch wat uh, in ja. deze tijd? Dus toen heb ik uh, contact gezocht met Richard van de Enfors, Richard van de Berg, en bij hem heb ik uh, mijn open water gehaald. En daar ben ik eigenlijk zo mee aan de gang gegaan. Oh, ik wist je dat er een officieel diploma voor was? Ja, je ja. weet helft niet. Hoe je nog halen, Thomas? <laughs> open water zwemmen. En je kan er zelfs twee halen. Twee. En, en twee, ja. Wat, wat moet ik daarvoor doen voor die tweede? Ja, nog harder zwemmen, denk ik. Nog, <laughs> nog zwemmen. Nee, ik werk alleen met diploma 1. Okay. Uh, het is voor kinderen genoeg. En 2 wordt het wat uh, zwaarder. Alle, alle uh, zwemdiplomas hebben ijzen. Zit hier ook eisen aan? Ja. Ga je echt kijken, dat iemand ja, dat, ja. Wat, wat moet hij dan doen? Er oh, zit zeker eisen aan. Ik heb een klein spiegelief ja, ja. meegenomen. Uh, je gaat voelen dat de bodem anders is. Kijk, in het zwembad heb je natuurlijk tegeltjes, netjes... Hier heb je ribbeltjes soms, dat, je hebt, dat die zag, zomaar, ja, ja, je hebt uh, schelpen op de bodem, uh, af en toe kom je misschien wel een steen tegen. En ja, daar, daar, daar krijg je mee te maken. Kuiltjes, als de wind langs de kust gaat, dan heb je zopers. Ja. Dat zijn flinke kuilen soms en daar kan je behoorlijk in struikelen. De temperatuur van het water heb je mee te maken, het water zout is heb je mee te maken... Het oriënteren, dus als je de zee ingaat, door de stroming kom je vaak op een andere plek eruit. En dat leren we ook, dat kinderen dan zich leren te oriënteren. van waar ben je er eigenlijk ingegaan? Heb je daar wel op gelet? En hoe kan, nee. het, hoe kan het nou dat we zo ver hier zijn? En ik werk dan vanuit, ik heb een tas zeg maar op het strand staan vanuit een werkplek. En um, dan gaan ja, we 100, de zee... Ja, dan gaan we de zee ja, ja, ja. uit. Waar is die tas nou gebleven? Ja. En dan zie je ze helemaal zoeken. En ja, zo proberen ze te ja. leren dat uh, de wind stroming. en de stroming je meeneemt. En uh, ja, de eigen behendigheid komt ook een beetje aan, uh, aan bod. Dus uh, watertrappelen in dieper water. Ja. En, ja, en dan komt er een golf aan. En wat doe je dan? En, dan moet je nog doorgaan. Ja, dan moet je wel doorgaan. <coughs> aan, uh, ja, ja, anders ja. gaat het niet goed. Dus ja, dat, uh, er zitten er wel wat ijs aan, ja. Een stukje ja. hardlopen langs het strand en dan de zee ingaan. En ja, het, het, het neigt een heel klein beetje naar uh, de reddingsbrigade. Zeg maar. En de hoop is ook dat kinderen misschien wel uh, lid gaan worden van de reddingsbrigade. Ja. Die kunnen nog wel wat mensen gebruiken. Ja, de Rensbrigade uh, kan inderdaad lui gebruiken. En die geven ook uh, zwemles in het zwembad en in ja, de zee. Dus ja. uh, dat is een beetje een verlengstuk van wat jij Ja, die dat. hadden vorig jaar een proef gedaan. En dat was uh, in no time vol. Vol? Ja. En daardoor ben ik eigenlijk een beetje met Lars in contact gekomen. Lars Carré. En dan via hem weer via, met een paar andere mensen. Uh, Niels van Veen en Ilonka uh. van uh, Sportservice. En zo is het gaan rollen. En, uh... Ja, er is een boel, een boel over te doen. Uh, over schoolzwemmen en zo. Hè. Dat is ja, ja, uh, ja, weggegaan. Ja. Wij zommen nog bij Dries uh, Zonneveld. In ja, Bouw, heb ik ook school, nog en gedaan. Ja. Ja, ja. En dat was van school uit. Afzwemmen in Stoopbad. Dus daarom vind ik het wel, wel knap dat Zandwoord zich daar toch voor inzet. Want, ja, uh, zeker. Want de kindertjes ja. zitten gewoon op het strand. Ja, en als ja je het niet... is gewoon heel belangrijk dat ja. kinderen snappen hoe de natuur uh, werkt. En dat de zee gewoon heel sterk is. Dus ja, dat uh, moet je wel weten. Wij, wij leren vroeger altijd niet verder dan je knieën het water in. Nee, anders kwam je en, grote broer en je haalt die je eruit. Ja, <laughs> of je vader of je moeder. Het zachte ja. <laughs> hand. Nee, maar dat, dat is zo. En uh, um, gelukkig heb ik nog geen ongelukjes gehoord uh, uh, dit jaar. Die, nee, uh, nee, nee, laat die, het zo die, houden. Die verkeerd afgelopen zijn. Laat het ja. inderdaad zo houden, want uh, uh, het is ja. al erg genoeg voor iedereen ja. uh, eromheen. En ook voor het kind zelf. Dus uh, het is belangrijk dat kinderen leren zwemmen in de zee. Ja. Ja, vind uh, ik ook. Ja. En daarom, dat is ook de insteek geweest. Ik miste dat, zeg maar, naast het ABC-zwemmen, miste ik dit nog een stukje bij de uh, KZB. Ja. Ja, ja. En het wordt al verder gedaan hoor. Ook langs de kust. In Scheveningen is een jongen heel leuk bezig, op zee. En die heeft hier uh, bij de uh, een kliniek gegeven. Ook heel leuk om te zien. Even zitten praten samen. Mm. Ik heb een kliniek gevolgd als volwassene bij hem, in Scheveningen. En daar gingen we letterlijk in een muil liggen met z'n allen. Dat was ook heel leuk. Maar het was gelukkig niet zoveel stroming. Dus je kon het een beetje voelen. Maar ja, dat, dat gaf wel aan uh, ja, wat, wat de zee kan doen weer. Zeg ja, ja, ja, zo, ja. zo probeer je ook steeds... Uh, mensen helemaal in paniek ja. raken. Uh, en dan ja, in je hoofd moet zitten dat je dat niet moet doen. Maar als je dat nog nooit meegemaakt hebt... Nee, nee. En je nee. wordt de zee je En als je en er ook, nu, ook dan nog nog nooit, eruit. ook nog nooit over verteld is... Uh, eigenlijk. Ja, Kinderen uit Zandvoort krijgen vaak van hun ouders wel mee, of van opa of van oma of bij de reddingsbegade. Maar uh, ja, er zijn ook kinderen die van niks weten. Ja, nee, en dan, uh, dan, ja. ga, dan is ja. het. Ontzettend bedankt voor deze uitleg. Ja. Mensen kunnen zich nog, vier kinderen kunnen zich nog opgeven. Ja, voor ja waarschijnlijk worden het wel meer hoor. Want uh, Lars wilde gaan uitbreiden naar bijna 100 kinderen. Dus uh, we zitten nu op 75, dus er komt nog wel wat bij. Nou, en dan, dat dan, zal als, dan naar als, alle waarschijnlijkheid het donderdag worden. Als de wethouder dan ook even een mooi stuk in de krant zet erover... Dan gaat het helemaal uh, goed komen. <laughs> dan komt ja, het helemaal goed. We hebben al contact gehad. Okay. Gaat het gaat helemaal goed komen. Dankjewel. Ja, oké, okay, graag gedaan. Elke dag samen, de tijd die vloog. We droomden van later, maar verloor je uit het oog.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 We zijn er weer. Na het zwemmen in zee gaan we orgelen in, uh, op het Kerkplein. Aangeschoven is Willem Stroman, uh, de organist van de kerk, maar ook van Classic Concert. Ja. En nu is eigenlijk een derde stukje, de orgelconcerten in Zandvoort. Ja, er zijn een heleboel dingen die een beetje door elkaar heen ja. lopen. Ik uh, kwam er vorig jaar met een schok achter ineens. Verrek, in 2024 bestaat het orgel 175 jaar. Ja joh, dat is een mooie aanleiding. Daar moet je wat mee. Daar moet ik wat mee doen. En aangezien ik het gevoel heb dat het orgel hier een beetje staat te staan... ik er wel dagelijks op speel, maar ja. voor de rest niemand het hoort en niemand het weet. Ik wil toch kijken of ik dat orgel een beetje meer <coughs> hier sjeu kan geven, bekendheid kan geven. Bekendheid gaat brengen, ja. Dus ik heb vier concerten georganiseerd. En het eerste hebben we vorige week al gehad. Aan hebben we trouwens 90 bezoekers, dus het was best uh, heel geslaagd. Zijn die bezoekers nieuwsgierig naar het orgel... en zijn dat ook classic concertmensen mensen... of is dat Beiden. Ook van alles? Ja, het is een beide van alles okay. wat. Ja, ja. ja, en vorige week was er een, een koor... van 30 man. En dan weet je, een koor van 30 man... brengt in ieder geval 30 medebezoekers mee. Ja, Ze ja. brengen allemaal hun vader en moeder. Of, uh, bij jou, dus, uh, <laughs> dat, dat ging wel goed. En vandaag... Nou, ik wil dus dat orgel laten zien... laten horen vooral... als heel onverwacht instrument. Je kunt er... Alles letterlijk op spelen wat je maar wilt. En dan heb ik voor vanmiddag uitgenodigd. Bert van de Brink. En uh, Deleni Nelom. En Bert van de Brink is dus. ja. Een, toch een, een, een geziene gast in Nederland. op het gebied van uh, jazz, piano en orgel. Hij heeft zelf klassiek piano gestudeerd. en orgel gestudeerd. en is daarna helemaal de jazzkant uh, mm -hmm. uitgegaan. En. Uh, Behalve dat hij uh, speler is, doet hij ook arrangementen maken. Bijvoorbeeld voor het Nederlands Blazers Ensemble en Paul de Leeuw en zo. Dus mm -hmm. het is niet zomaar iemand hoor. En hij had het vorig jaar voor elkaar gekregen. om een jazzconcert te mogen geven. in de grote BAVO in Haarlem. En dat is nogal een stijve club mensen daar. Sorry ja? dat ik het zo. Ja, een beetje toch. Wij zijn Haarlem, we zijn toch wel. Hè? En. En maar als je het dus daar voor elkaar krijgt om een jazzconcert te kunnen organiseren, nou, dan moet je dan moet het hier ook kunnen. Dan moet je wat hier mars ja, hebben. Ja, ja. Dus ik heb hem daarna uh, met hem contact opgenomen en hij zei meteen enthousiast: nou, wat leuk, zeg, ja, ik kom, uh, ik kom naar Zandvoort toe. Hij zegt maar, ja, ik wil toch altijd met iemand uh, meebrengen. En degene die meekomt is uh, Deleniy Nelom. en uh, ja, dat is een heel bijzonder, ook heel, een heel bijzonder verhaal. De Leni is als klein jongetje van zeven jaar... vroeger bij mij ooit op pianoles begonnen. <lacht> Blake inderdaad een heel groot multitalent. In die tijd al? Ja, in die tijd al. Duw hem een instrument in zijn hand in. Na twee uur kan hij erop spelen. Gewoon zomaar zichzelf aangeleerd. Ja. En uh, die is uh, naar het conservatorium gegaan. Heeft dus daar de jazzkant gestudeerd. Bij Bert van der Brink. Dus we zijn... Inmiddels is Delaney ook zelf docent aan het Utrecht Conservatorium. Dus Zing, zijn collega's... Zingot, is maar... bijna rond. Nou ja, om het helemaal rond te maken... bij mij aan de overkant zijn nieuwe mensen komen wonen... een paar jaar geleden... met een opgroeiende zoon van een jaar of 17, 18. En toen ik een keertje bij deze mensen langs liep toen ze in de tuin zaten en we even... Nou leuk, zegt die jongen tegen mij... ja, ik zou eigenlijk naar het conservatorium willen. Ik zeg, goh, heb jij een pianolist dan? Hij zegt, ja... Ik zeg, nou, ik ken niet alle piano-docenten van Nederland, maar hoe heet jouw leraar? Hij zegt, dat is de Leni Nelom. Ja. Je pot. Ja, ja, zo, ja. nou toch, krijg nou toch wat. Fijn wereldje. En zijn wereldje is ja. wat ja. zo. Maar wel leuk. Ja, tuurlijk. Is zo ontzettend leuk en zo klein. De jongen trouwens heeft het gered, is toegelaten naar het conservatorium. Die gaat in september die studeert nu. beginnen. Die gaat in september beginnen. Ja, die gaat Goed. beginnen. En uh, wat staat er dan op het programma vanmiddag? Ja. En dan moet ik naar waarheid zeggen. Dat weet ik niet. We <laughs> het, ik heb het, <laughs> Je laat het open. Nou, ik heb het aan hun uh, overgelaten. En nou is dat het gigantische contrast met klassieke, uh, klassieke concerts. Mm -hmm. Waar we soms al twee jaar van tevoren tot in het kleinste detail weten wie, er wie speelt en wat? en wat ze spelen. En alles weten wij. Ja. En hier zegt Bert van der Brink, ik laat me leiden door mijn intuïtie. Ik kom en ik ga spelen. <laughs> Hij kan dat. Dus daar heb ik alle, alle vertrouwen in. En uh, dus, er staat eigenlijk bij mij op mijn programma dat we dus vanmiddag... dat ze zelf met de microfoon dus de programma-onderdelen gaan, uh, gaan bekendmaken. Eén onderdeel kan ik wel vertellen. Ik heb aan iedere deelnemer gevraagd, vorige week was dat ook... om in ieder geval te beginnen met een improvisatie... over het liedje We Gaan Naar Zandvoortel aan de Zee. En Bert zegt, zal ik ook met het stemmetje van Lubendi zingen? <laughs> oh, nou, aan. als je dat kan... En ik zeg, joh, als jij dat kan, je krijgt die microfoon in je gezicht geduwd... en je doet het maar. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> dus uh, ik ga ja, het zelf... hele bijzondere. Ik ga het zelf ook een keer doen. Ik doe zelf ook een van de vier concerten. Mm -hmm. Dan uh, komt er ook een improvisatie over dat liedje. Want kijk, het improviseren is een van de vaste bestanddelen van organisten. Alle organisten moeten kunnen improviseren. Waarom? Omdat... Je, uh, ik nou, kan je voorstellen hebt... dat je een, een muziekstuk neerzet. Jawel. Maar ik zet een muziekstuk neer, ik speel dat, maar ik ben te vroeg klaar. Het dienst begint al niet. Wat nu? Ja, dan heb ik een mooi stuk. Ja, ja. Er valt ineens een pijnlijke stilte tijdens de dienst. Ik kijk rond, wacht even, ik speel even iets. Gewoon ter plekke uit mijn ja, ja. duim gezogen. Voor die improvisatie moet je staan, ja. Ja, ja. ja, ja, ja. Sterker nog, ik had laatst dat ik in de auto op weg zat naar Purmerend... waar mm. ik organist ben. En uh, dat ik tijdens het auto heide, ineens bedenk. Ik ga straks een improvisatie doen. Wacht even. Ik ga het zo doen, ik ga het zo. Ik heb die improvisatie helemaal gepland. Ik heb hem gespeeld <laughs> en ik heb hem drie dagen lang herhaald. Ja, ja, ja. Bij gelegenheden. Dus, dus improviseren is niets van ik zit en. Uh, uh, nee, nee, nee. De improvisatie. Het gaat niet zomaar. Kan je wel degelijk voorbereiden. Nee. Dus, uh, nou, dat is een, een, verrassing voor de mensen, een verrassing voor de mensen die gaan komen. Ja. Uh, we wachten af wat het wordt. Ja. Wel de Jessie-stijl. Dat het is, is dan, jazz. Uh, nou, niet Jessie, het is jazz. Het is echt jazz. Het is echt de jazz. Oude beste jazz? Ja. Okay. ja, ja. En, ja, en uh, Delaney, die staat voor uh, uh, Neo Soul, Funk, Gospel en zo. Dus die uh, laat daar ook wel iets van horen. Hm? Die brengt zijn trompet mee. En uh, we hebben een, een hele goede concertvleugel in de kerk staan. Dus hij zegt: mag ik daar ook? Ik zeg: ja, je ja, kunt alles de, doen. Ik ben beheerder van het orgel, ik ben beheerder van de vleugel. Dus jou, ja hoor, ga jij, ga jij maar lekker op die vleugel zitten. <laughs> Wil jij een trompet meenemen? Dat doet hij wel, ja. ja, ja, ja, mm -hmm. ja, ja. Dus dat is uh, wat er gaat gebeuren. Dat is voor vanmiddag? Ja. Nou, en dan volgende week dan hebben we... Dus... Hoeveel, hoeveel zijn er nou in totaal? Vijf, toch? Vier concerten. Vier concerten. We dus hebben er komen. één gehad, vannacht de tweede. Nog twee te gaan. Ja, volgende week, dus uh, 20 juli. Dan, uh, wij hebben als Classic Concerts doe je altijd dat we uh, prijswinnaars van het Prinses-Christine-concours... Laureaten. Laureaten. Uh, die doen niks met orgel. Maar geen nood, want er zijn in Nederland diverse orgelconcoursen... van hetzelfde gigantische internationale niveau. Ja. En uh, Dus ik heb twee studenten die uit, het, uh, uit Den Haag komen, het Haagse Conservatorium... die vorig jaar het uh, Duisschot-concours hebben gewonnen in Amsterdam... En dat Duitschot is de naam van degene die dat orgel van de Westerkerk ooit gebouwd heeft in 1600. Mm -hmm. En daar hebben ze dus een concours voor studenten aan genoemd. Neetjes. Deze twee jongens zijn daar dus uh, internationaal uh, <coughs> winnaar van geworden. En die komen dus uh, volgende week uh, spelen. Welke uh, genre? Nou, dus klassiek orgel. Oké. Okay. Maar niet specifiek, niet religieus. Ik zeg, ik wil niet dat orgel... Uh, associëren met, ik zat in de kerk en toen ging het orgel spelen... en toen kwam er een psalm en zo. Dat doen wij dus allemaal niet. Nee. Maar de grap is dat Andries Bogert, is een van die twee... die meteen toen ik hem vroeg, zegt hij tegen mij... mag ik de Toccata en Fuge en Dave van Bach spelen? Tadada, ja. tadadada, Helemaal weet. los van de kerk. Zeg, mag je, Ja, dat, dat mag je doen, hè? Tuurlijk. En daar is een mopje over. Er waren dus twee gepensioneerde orgeldocenten die elkaar op een feestje van het conservatorium komen elkaar tegen. En de ene zegt tegen de ander met een soort hete aardappel in zijn stem... Zeg, Kregger, speel je nog wel eens? En noemen ze volstrekt onspeelbare stukken. Nou, zegt de ander, dat, dat laat ik tegenwoordig aan mijn studenten over. <laughs> eh, mensen hadden aan mij gevraagd of ik misschien op 27 juli... de, de kwaadte of UGD van Bach wilde spelen. En ze hebben gezegd, omdat ik dat van anders wist... Dat laat ik aan de studenten. Dat laat ik aan de studenten. <laughs> nou ja, als, het, als hij er zelf mee komt. Hij kwam er zelf mee. neem aan dat hij het ontzettend leuk vindt en ook goed kan. Dus dat is... Nou, die, die de is beraten, raar. Fuge en D van is iets wat je als organist... je hele leven moet blijven spelen. Bij allerlei gelegenheden. <laughs> dat, uh, dat is het. Dat nieuw. is uh, volgende week. Ja, dat is en volgende week. als afsluiting? Ja, de 27 e dan doe ik zelf een programma. En er is dus een heleboel... Uh, ja, wat ik ga doen... Ik noem maar een paar namen. Ik speel uh, jan van Zweling. Dat is het 1600. Mm -hmm. Wereldlijke muziek dus, inderdaad. Ik speel uh, Jean-Alain. Dat is Frans 1930. Geen kerkelijke achtergrond. Ik speel Er uh, van Bach. Voor iedereen lekker om lekker mee te zingen. Want je moet ook een stuk spelen... wat iedereen mee kan, uh, kan neuren. Ja? Dus dat is Er van Bach. Plus een uh, triosonate van Bach. Wat absoluut... Fantastische kost is niet kerkelijk. Dan heb ik twee stukjes van uh, Mozart. Nou, als er iemand is die een feestje kan geven, dan is Mozart, dat is uit, Mozart het wel. Ja. Hoeveel noten moet je nou spelen dat je zegt dat is Mozart? Tan, tan, tan. Het kan alleen Mozart maar ja, vinden. Dit. En dan, en dan uh, Mendelssohn. Ook niet kerkelijk, maar een sonate. Mm -hmm. En voor Mendelssohn geldt hetzelfde. Hoeveel noten van dat stuk moet je nou spelen... dat je weet dat het Mendelssohn is? Nou, met drie, vier noten zeg je... Dat is Mendelssohn. Herkenbaar. Ja, zonder meer. Mm -hmm. Mendelssohn, die zo'n bewondering voor jan Sebastian Bach had... dat hij zei... Ik ga net als Bach die preludes en fugas voor orgel... Ik ga preludiums en fugas voor orgel componeren. Helemaal in de stijl van Bach. Langsig. in de stijl van Bach. En de eerste noten zeg je... Dat is Mendelssohn, hoor. <laughs> ja. <laughs> Geniale ja, dat, stukken, dat nee. ga ik niet om. Maar wel, het is wel inmiddels <kwijls> zo. Dan is het programma af. Dan is het afgelopen. Um. Dan hebben we nog in september nog een nafeestje. Maar dat is meer voor de kinderen. Wij doen met uh, classic concerts doen wij ook muziek in de klas. We hebben, dat is al een heel succesvol programma gebleken. Er zijn ja. meerdere scholen inmiddels die daar aan deelnemen. Gelukkig maar. Daar komen er instrumentalisten, die brengen hun instrument mee... En die demonstreren dat. En er zijn wat kinderen die daar eventueel nog een lesje van kunnen krijgen. En toen zei ik, oh, maar dan wil ik het, het Doe-orgel meebrengen. Het Doe-orgel, ja, D-O-E, Doe. Dat is namelijk een organist in Utrecht. Die heeft samen met iemand anders een bouwpakket. En dat is een orgeltje, dat is zeg, 30 centimeter breed, 30 centimeter diep, 50 centimeter hoog. En het is een compleet kerkorgel in miniatuur... En aan de voorkant een klein klaviertje. Je kunt erop spelen. En aan de achterkant moet een ander kind met Trappig. zijn handen de balletjes bedienen... om dat van wind te voorzien. Dat do-orgel, zijn er inmiddels 500 van verkocht over ja. de hele wereld. Ja. Ik kom op, uh, op, op uh, YouTube en Facebook en zo kom ik heel regelmatig berichten. Het do-orgel. Maar die gaat naar bij de klas in? Nee, daar ga ik in de kerk staan. Okay. En dan, gaan, en dan we... gaan de klas naar de kerk? Dan gaat de klas naar de kerk, want... Uh, dat orgel, dat orgel van mij, dat kun je ook gedeeltelijk wel openmaken. En dan kan je dus zien, die mechanieken van dat doororgel zijn dezelfde mechanieken als de mechanieken van dat orgel. Van de grote orgels. Alleen een beetje groter. En er zitten een paar op dat orgel. Fluitjes, die klinken net hetzelfde als het do ja, dat doorgel. Ah, dat is leuk. Een mooi project. Muziek in de klas. Dat gaan we ergens in, in september. september doen. Ik weet nog niet wanneer, maar... En dat is dus eigenlijk voor kinderen specifiek. Okay. Dat is geen publiek. Dus... Uh... Je bent er nog maar druk mee en Classic Concert loopt ook. Uh, dit ja. loopt af. September Vier... gaan we weer Classic Concert doen. Nieuw, nieuwe concerten. Kom dan zeker weer langs met het programma. Ik ga daar zeker wat over vertellen. En, uh, ja, voor nu, uh, dank voor de uitleg. En uh, nog twee, nog drie keer een fijne zaterdagmiddag. Ja, ik denk ik, Gaat zeker wel lukken. Oké, okay, dankjewel. Hey, dankjewel hè. Ja. We moeten hem wel afkondigen, Thomas. Ik? <laughs> uh, Thomas, uh, we gaan uh, naar het laatste stukje van Goedemorgen Zandvoort. We hebben gesproken met uh, Willem Strooman, bevlogen organist van uh, de Hervormde Kerk. En we gaan door naar Carine, want die gaat praten over de Inner Peace Retreat bij Ohana Bies. En dat gaat, goedemorgen, um, mee. Dat gaat morgen beginnen. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Jij uh, hebt iets leuks te brengen voor morgen al uh, bij... Een strandtent Ohana, Ik um, yes. kan het vertellen, want het is iets met een retreat. En dat is wel heel erg leuk ja. als de luisteraars zich daar nog voor, voor kunnen gaan opgeven. Wat, ja, wat, staat er op de, wat staat er op het programma van morgen? Ja, nou, wij gaan morgen um, het Beach Retreat voor Inner Peace geven. En um, ik zeg wij, want dat doe ik samen met Marleen, Jimmy en Carolina. Yeah. En um, wij zijn alle vier heel erg gepassioneerd over gezondheid, welzijn... en ook de wereld een beetje leuker en mooier maken met elkaar. Goed. En dus hebben wij bedacht, laten we daar dan ook iets mee gaan doen. En um, daar is het Beach Retreat for Inner Peace uitgeboren. En dat uh, vindt dus morgen plaats uh, bij Ohana. Ja. Yeah. En, en je kunt daaraan meedoen nog. Er zijn nog plekken. Oké, okay. okay, want ja. uh, wat moet ik me daarbij voorstellen als mensen ja. er naartoe komen? Wat, hoe ziet zo'n, of van hoe laat tot hoe laat is het dan morgen? Het is van tien tot uh, vier. Oké. Okay. En uh, uh, ja, dat is een hele goede vraag wat je zegt. Um, wat je erbij voor kan stellen is, uh, we kennen eigenlijk allemaal wel dat we... ...wat gestrest raken in ons dagelijkse zijn en in onze dagelijkse leven. En um, uh, dat is nog wel eens lastig om daar dan weer uit te komen. Ja. En wij hebben dus vier workshops ontwikkeld en de workshops die verbinden eigenlijk ja, ook met elkaar. En um, die vier workshops gaan allemaal over hoe kan ik uh, mijn leven wat vrediger maken? Ja. En wat heb ik daar dan voor nodig? En zo gaat bijvoorbeeld Marleen iets vertellen over... Uh, zij is moleculair therapeut... en zij gaat iets vertellen over het effect van voeding... op je lichaam en op je ontspanning. Um, en Jimmy gaat, uh, is uh, kraft docent onder andere. Oh, leuk. Ja, dus je gaat een stuk uh, zelfverdediging ook doen. En hij gaat ook vertellen over wat stress op je lichaam doet... en wat er dan gebeurt als er een aanval is, bijvoorbeeld. Ja. Um, en omdat we aan zee zijn, gaat hij het ook hebben over wat er gebeurt als je dat in water uh, meemaakt. Gaan jullie ook het water in? Um, weet ik eigenlijk niet, maar wie weet. Moeten we mensen in de een bad, badkleding we nemen? Ja, dus uh, mensen moeten ja. wel een handdoek en badkleding voor de zekerheid meenemen. Als ze zich willen opgeven. <laughs> Misschien wel. Ik denk dat ze gewoon lekker op het strand blijven. Ja. Maar... <laughs> ja. Nou ja, ik weet niet wat het weer doet, maar... Uh... Ik kan me voorstellen dat je misschien om vier uur denkt, het is klaar. Ik neem nog even een duimpje. Ja, absoluut. Ja. En dan hebben we nog Carolina en mij. En ja. uh, Carolina gaat aan de slag met onbewuste overtuigingen. Ja. En hoe je die dan weer verandert in je leven. Soms merk je wel dat je bepaalde dingen doet en uh, eigenlijk niet goed weet waarom. En dan zit er heel ja. vaak een overtuiging onder. Wat goed. En zij kan je daar heel goed mee helpen. En ik ga je ondersteunen bij het... Um, resetten van je zenuwstelsel. Oh. En ja, dat is heerlijk om te doen. En het is heerlijk ontspannend. Um, en ik doe dat door middel van uh, geluid. Dus je mag uh, zeg maar zelf geluid maken. Um, en door middel van ademhaling. En door middel van aanraking. Want een van de eerste dingen die we als kind leren... waardoor we ons veilig voelen, is aanraking. Ja. En... Um, uh, ik ga, iedereen mag dan zelf heel simpel een, een stukje huid weer voelen van zichzelf. En dat heeft al vaak een effect dat, dat je meer gaat ontspannen en dat er uh, endorfine vrijkomen. En op die manier uh, heb je dus een kleine tool om dat gewoon overal in te zetten. Oké, okay. en, en is het de, is de bedoeling dat je gaat, uh, dat je zeg maar langs uh, alle onderdelen gaat? Of ga je intekenen op iets? Of? Um, is het een circuitje, wat je dus uh, dat je aan het eind van de dag zegt, nou ik ben bij Jimmy geweest en bij uh, Carolina. En, uh, of ga je gewoon voor één onderdeel? Ja, je gaat, je bent, als je ingaat en je een kaartje koopt, dan ben je de hele dag lekker uh, mag je aanwezig zijn. Uh, je mag natuurlijk altijd zeggen, nou die workshops la ik over. Ja. Maar we hebben het zo opgebouwd dat alle workshops weer op elkaar bouwen en uh, elkaar ondersteunen. Ja. Dus dat is wel het leuke eraan. Dan heb je, als je de hele workshop de hele dag doet en alle workshops doet, dan heb je wel een heel mooi volledig plaatje. Ja, dat lijkt me ook, want ik vind het ook echt allemaal als Lego in elkaar passen. Uh, ja, ja. En dat je echt uh, na één dag al oh, van tien tot vier kan je heel wat aan je mentale bagage doen, zeg maar. Ja, absoluut. Ja, zeker. En maar... je hebt gewoon weer nieuwe kennis bij, mee en, um, en tools om het dus ook gewoon lekker zelf in te zetten. Ja. In je dagelijks leven. Ja, en die hebben jullie een stukje af kunnen zetten voor jullie zelf. Want als het een drukke dag wordt op het strand, dan uh, uh, kan het natuurlijk druk zijn. Of hebben jullie echt zelf een nee. eigen stukje? Ja, we hebben een heel mooi terras mooi bij Ohana, dus uh, gereserveerd. Oh, wat goed. En, uh, en een mooie ruimte. Ja, dus Ohana is echt helemaal. Uh, ja. heeft ons helemaal voorzien voor alles wat we nodig hebben. En je krijgt dus ook een gratis lunch erbij tussen de wow. middag. oh, en uh, dat is natuurlijk meteen uh, gebaseerd op uh, gezonde voeding. En goede ja. voeding voor je mentale Mentale, zelf, mentale ja, welzijn. Absoluut. Ja, absoluut. Ja. Hoeveel kost het eigenlijk? Oh, sorry. Ja. We, ja, we letten er dus ook echt op dat, het, dat de workshops uh, goed aansluiten bij um, ontspanning. En dat je niet helemaal uh, leeg weer naar huis gaat. Juist, ja. Dat ja. snap ik. Want het kost ook energie natuurlijk. Ja, en uh, Er kunnen misschien ook wel emoties ja. loskomen. Uh, ja, dat kan. Het ja. Ja. is niet de insteek, maar mocht dat gebeuren, dan is dat altijd welkom. Ja. En uh, wat zijn de kosten? Stel, iemand hoort het nu en denkt... Ja, maar dat wil ik. Uh, ik ja. wil morgen nou aan, hè? Want... Uh, dit is nou precies ja. wat, ik, uh, wat ik nodig heb. Ja, nou dat kan nog zeker. En het is 77,77 euro en 77 cent. En um, dat is één ticket. Maar stel nou dat je met vrienden komt, ja. dan krijg je korting. Okay. Dus dan kun je uh, twee tickets kopen voor 130 euro. Oké, okay. met de lunch erbij ja. dan hè? Ja. ja, alles zit er dan bij in. En wat moeten de mensen meenemen? Is, uh, of liggen, zijn er matjes? Of, ik kan me voorstellen dat ze ook iets op een matje moeten doen. Maar, of uh, ja. moeten ze zelf nee, ook het, nog dingetjes uh, meenemen? Dat wordt dan al voorzien. Wat wel heel handig is, is als je een beetje loszittende kleding aandoet... waarin je gewoon lekker ook kan bewegen als je wil... en uh, je comfortabel kan voelen. Nou, wat goed. Ik... Uh, ja. Ik vind het helemaal duidelijk. En uh, waar kunnen ze zich opgeven? Want dat is natuurlijk ook wel even belangrijk. Ja, zeker. Dat kan via het event um, op Facebook. En dan moet je even zoeken op Beach Retreat for Inner Peace. Oké, okay. ik vind het een mooie naam. En je wordt er ja. al meteen rustig van. Want er zit beach ja. in, er zit Peace in. Retreat, dat is helemaal uh, wat je nu heel veel ja. hoort. Waar mensen echt uh, heel graag... Uh, uh, tijd voor vrijmaken om uh, naar een retreat te gaan. Dus uh, ja. ik vind het een heel mooi initiatief. En ik hoop dat, uh, dat er veel mensen op af gaan komen. Uh, ja, wij ook. Want hebben jullie het ook in het Engels? Want er zijn natuurlijk ook veel toeristen nu in, uh, in Zandvoort. Of ja. uh, kunnen, die zich, kunnen die dat dan ook uh, zien? Absoluut. Okay. Ja. En als je ook als je zeg maar juist Nederlands spreekt en een beetje moeite hebt met Engels, dan is dat geen probleem. En dan zorgen we voor vertaling. Oh, wat goed. Nou, aan alles is gedacht. Dat mag goed. Ja, zeker. <laughs> nou, geen stress <laughs> in ieder <dit> geval. <laughs> Dankjewel. Nee, hartstikke bedankt okay. dat je dit gemeld hebt. En uh, ik wens jullie een hele mooie dag voor zondag. Ja. Oké. Okay. Maar nou, dat gaat het ook zo goed komen. Ja hoor. Oké. Okay. Hoi, hoi. Dag. Cross the bar. No, I We zijn aan het einde gekomen van de Goedemorgen Zandvoort van uh, 13 juli. Uh, Vandaag natuurlijk nog wel even kijken in Noord of de culinaire al bezig is. Uh, dat begint om 12 uur. Oud-Noord, hè? Oud-Noord. Uh, word ik door gecorrigeerd door Thomas, want die komt ook uit die buurt. En vanavond natuurlijk nog de wereld te smaken. We hopen dat het droog blijft. En die is morgen ook nog. En dan kan je ook nog voetballen kijken op het grote scherm. Ja. Dus het weekend is nog uh, goed genoeg om een paar leuke dingen te doen. En dan is het weer maandag en dan gaan we wel mooi een beetje aan het werk. Uh, Thomas die heeft de muziek gedaan en de techniek. Mijn naam is Ben Zonneveld en ik wens jullie een prettig weekend. Nou, speciaal voor jou nog, Ben. Nou, dan ben ik benieuwd. Weet je het? Oh, je hoort het niet natuurlijk. Ik heb geen koptelefoon op. Ja, eigenlijk een normaal liedje. <laughs>